Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Sportbonden balen van de nieuwe coronaregels. De amateursport gaat weer voor een flink deel op slot. Het ingang van aanstaande zondag, 28 november, is tussen 5 uur s avonds en 5 uur s morgens in principe alles in Nederland gesloten. Professionele sportwedstrijden kunnen weliswaar zonder publiek. Na vijf uur s'avonds doorgaan. Sportkoepel NOC-NSF vindt het jammer, want sporten is juist zo belangrijk voor je gezondheid, zeggen ze. Over drie weken kijkt het kabinet opnieuw naar de maatregelen. Een jongen van 17 uit Zeist, die werd gearresteerd omdat hij opriep tot rellen op internet, heeft van de gemeente Utrecht een online gebiedsverbod gekregen. De jongen had opgeroepen om vanavond met vuurwerk naar de stad te komen als protest tegen het coronabeleid en het vuurwerkverbod, maar hij werd gisteren door de politie opgepakt. Nu hij zo'n verbod heeft gekregen, mag de jongen online geen oproepen meer doen. Doet hij dat wel, krijgt hij 2500 euro boete. Hulpdiensten in Twente zijn helemaal niet blij met alle feestende jongeren daar. Die stoppen, stappen elk weekend in een partybus de Duitse grens over. Want daar zijn de discotheken en clubs nog wel gewoon open. Ja, we vinden het leuk om uit te gaan in één keer. Want we kunnen lekker tot laat, tot vier uur. Je mocht van de zomer mag je nog een festival en nu mag het in één keer niet. Er is niks veranderd. Ja, ik vind het een beetje overdreven allemaal. Ja, we hebben allemaal een QR-code, dus we zijn allemaal uh, voorbereid. Dus uh, wij vinden dat verantwoord genoeg. De jongeren worden naar Duitsland gebracht door een lokaal busbedrijf. Daar hebben ze totaal geen moeite mee om de jongeren zonder mondkapje en controle in Duitsland te droppen. Zolang het in Duitsland uh, nog op deze manier mag. Waarom zouden wij dat vervoer dan niet mogen aanbieden? Voor ons uh, op dit moment de enige vorm van inkomsten nog. De rest ligt natuurlijk allemaal stil. En uh, het heeft voor mij ook geen zin om het niet aan te bieden. Maar dan staat er wel een andere ondernemer die het wel doet. Minister Grapperhaus vindt het minder leuk. Hij zegt dat feesten in Duitsland. Want alleen maar meer ellende betekent. Het weer: kans op een buitje in het oosten op natte sneeuw. Het koelt vannacht af tot net boven nul. Morgen wisselvallig en koud, maximaal 6 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. my heart, you took it apart, you left the pieces here to fade, there was no reason to change our season, to pay off. JK, behind the wheels of steel. Leuk dat je luistert naar See It Sessions. Tot aan 11 uur. De Dikse Beats. Gewoon omdat het kan. <tied> My sound, I play sound. My sound, jungle sound. My sound, rude sound. My sound, hip sound. My sound, I sound. My sound, jungle sound. My sound, sound. I sound. My sound, Susanne Remix van Jack Wins Big Love. Volgende week vrijdag, 9 uur sharp, zijn we er weer. Gewoon oh, lekker keihard. Na vijven op jouw radio. Ik zeg tot volgende week. Tot zie Doei!